Deze vijf kilometer ingaan. Die moeten gewoon echt heel erg op hun tijd gaan rijden. Precies die tijd die ze, die ze nodig hebben om Sabliekova voor te voor, voor blijven. Daar moeten ze echt, echt een schema gaan rijden. Uh, maar ik toch heel even over het schema van Sablikova. Ik heb nog nooit iemand zo'n vlakke racing rijden. Want volgens mij tussen de, de snelste en de langstaamste ronde zat maar drie tiende van een seconde verschil in. En Sablikova ligt recht tegenover ons op de boarding, zeg maar bij de startlijn 1500 meter. En daar ligt ze lang uit op haar zij. En naar coach Petter Novak is haar rug uh, continu aan het masseren. Dus ik denk niet dat ze gelogen heeft over die rugblessure. En ik denk gewoon echt dat ze tot het gaatje is gegaan. Want anders doe je dit soort dingen niet. Dan ga je niet uh, theatraal er zo bij liggen. En dus moeten we gewoon een pluim uit. Uitdelen dat Sablikova met die pijnlijke rug 6-57-16 heeft gereden. Antoinette de Jong zat net een halve seconde binnen de tussentijd van Sablikova. En uh, het schema. En Diana Valkenburg was zojuist een seconde langzamer. En die zijn de Nederlandse dames alweer na 1400 meter. Nog altijd Antoinette de Jong aan de leiding. 33-8 nu voor de ronde van haar. 33-9 voor Diana Valkenburg. En dan gaat het snel, Erben. Allebei leveren ze, leveren ze een seconde in ten opzichte van Sablikova. Valkenburg al twee seconden langzamer. Antoinette de Jong een halve seconde langzamer ja, dan het schema het, van Sablikova. Ze moeten zorgen dat ze met die rondetijden uh, gewoon in ieder geval binnen een seconde uh, zit, zitten met, uh, met Nou We weten dat zij alleen maar rondjes rond de 33-0 gereden heeft. Dus ze moeten zo lang mogelijk in, ieder geval in die rondes 33 blijven rijden. Ze mogen geen rondjes 34 rijden, want dan gaan ze te veel verliezen. Diana Valkenburg heet dit seizoen 7-0-3 in Astana. Antoinette de Jong bij het NK 7-16-54. Dat is haar persoonlijk record. En Diana Valkenburg ietsje sneller, maar moet inhouden in de binnenpunt. Bocht. Anders dan uh, komt er een hele moeilijke kruising. Maar Diana Valkenburg heeft zoveel ervaring inmiddels. Dat ze dat prima aan zag komen. Dat deed ze dus ook netjes. En kruist achterlangs bij uh, de Antoinette de Jong. En gaat dan vervolgens de buitenbocht in. En dat ritme proberen te versnellen. Proberen uit te versnellen. En die snelheid meenemen het rechte eind op. Antoinette de Jong, omdat ze dus voorlangs kruiste. Nog altijd aan de leiding. Maar Erben, het is nu duidelijk te zien dat uh, uh, Diana Valkenburg iets meer snelheid heeft. En dat zien we ook terug in de rondetijd. Die 14e sneller is. Ja, de tijd van Diana Voltenburg is nu 33,5 om 33,9 voor Antoinette de Jong. Maar ik vind het toch wel stoer van die Antoinette de Jong. Die jonge meid die gewoon denkt: van ja, Diana Volkenburg, jij kunt wel heel goed zijn in die 5 kilometer. Maar ik ga gewoon lekker mijn eigen race rijden. Ik neem gewoon heel brutaal dat, uh, dat, in dat initiatief. En ik ga gewoon de eerste helft, de eerste 2600 meter van deze 5 kilometer rij, ik gewoon op kop. Maar dat gaat ze wel bekopen nu hoor. Want Diana Valkenburg die, uh, rijdt naast Antoinette de Jong. Valkenburg die dus uh, op de derde plaats staat in het klassement. En 1 uh, seconde en 83 honderdste van een seconde voorsprong heeft. Mag verspelen ten opzichte van Antoinette de Jong. 32-8 zojuist voor de rondetijd van Diana Valkenburg. Dat is goed teruggekeerd in de 32ers. Zij is 2,5 seconden langzamer dan Martine Sablikova was. En zij mag dus verliezen op Sablikova. 9,6 seconden. Dus dat ziet er goed uit. Antoinette de Jong moet oppassen dat de rondetijden niet te snel dadelijk richting de 34 gaan. Maar ook zij, Erben, rijdt dat toch netjes hoor. Allemaal hoog in de 33 seconden. Ze rijdt heel netjes, maar ik maak me toch wel een klein beetje zorgen voor Antoinette de Jong. Nee, kijk wat nu, wat nu doet. Uh -huh. Antoinette de Jong? die gaat gewoon ook heel brutaal rondje de, de 33-1 rijden. En kan dan nog net, gelukkig, gelukkig gaat deze kruisgroep goed. We gaat het als nog net voor Diana Valkenburg kruisen en, en komt het goed, want we willen hier natuurlijk geen disqualificatie zien. En gaan deze meiden ook al in deze fase van de race gewoon versnellen. En dat doen ze heel goed. Valkenburg, sportief als ze was, zag dat ook aankomen. En leek me ietsje in te houden. Zodat De Jong inderdaad voorbij Valkenburg komt. Maar nu neemt Valkenburg echt wel afstand. hoor Naar de 3400 meter toe. 4-48-31, 33.3 33-3. Voor Valkenburg verliest. Doordat ze inhield, denk ik. Ja. Wel 16e van een seconde. Ten opzichte van de voorgaande ronde. Maar 2.8 ligt ze maar achter. Ten opzichte van Sablikova. Dat is goed, dat mag. Niets aan de hand voorlopig nog altijd voor Diana Valkenburg. Die het rijden van zo'n lange afstand bij Jacques ori de laatste uh, tijd echt goed onder controle heeft gekregen. Want, Erben, uh, het instorten wat ze andere jaren nog wel eens had, vooral in de laatste 2-3 ronden, zien we dit seizoen nog niet terug bij Valkenburg. Nee, het gaat nu veel beter. En ook maar goed ook. Want ze gaat nu naar 3800 meter toe. En daarheen uh, rijdt ze ronde 33-6. En hij geeft ze 3,5 seconden toe op het schema van Sablikova. En mag ze 10 seconden verliezen. Dus dat gaat ze vasthouden. Nu wordt het alleen wel heel erg spannend voor Antoinette de Want die rijdt nu een ronde 34-7 jaar. Daarbij gaat het kaasje heel langzaam uit. En het lijkt het eigenlijk niet bijna. Dat gaat ze dat niet vasthouden. De, uh, Sadikova gaat de jong echt wel inhalen. De 1, 2, 3, 4 zit er dan niet in. Maar de 1, 2, 3 zit er nog altijd wel in. En dat zou ook uniek zijn op een uh, Europees kampioenschap. Diana Valkenburg stond op een EK nog nooit op het podium. Zesde, vijfde en vierde. Voeg daar nu maar een derde plaats minimaal aan toe. 3 8 voor de ronde. Twee tiende uh, verliezen maar in de afgelopen ronde. Het verschil is bijna 4,5 seconden ten Hele dus van Valkenburg op zijn waar het 9 seconden en 17 van de seconde mag worden. Maar ze heeft nog maar anderhalve ronde te rijden. Diana Valkenburg aan de overzijde gaat ze de bocht in. Van deze voorlaatste ronde. De buitenbocht is dat voor Diana Valkenburg. Die dadelijk dus de laatste binnenbocht heeft. En het rechtereind weer op komt gereden. Op weg naar de bel. Die verlossen de bel voor de laatste ronde. Rijdt ze een tijd van 6 minuten. En 30 seconden en 400ste. 5 seconden en 18 is het. Ze mag een. Een heleboel verspelen in die laatste ja, ronde. Ja, maar de rondtijd gaat nu wel hard omhoog. 34, 3. En ze zit er nu ook wel echt helemaal doorheen. Hoor. Ze gaat, komt een beetje overheen. Ze gooit het armpje erbij om het ritme van ritme er, erop te houden. Maar ze kan beter die arm op de rug leggen. Dat ze in ieder geval nog op nog, nog, nog afzet houdt. Nog macht houdt. Oei, oei, ja, ze oei, komt er wel doorheen. Maar ze gaat wel een stuk op, deze laatste, op, de, op deze laatste ronde. 100 meter nog voor Diana Valkenburg. Op weg naar de finish van dit Europese kampioenschap. Hier moet ze toch voor de eerste keer in haar carrière... Een medaille gaan behalen. En dat doet ze. Tot met 7 05, 56 Blijft ze Sablikova voor in het algemeen klassement. En dat zorgt ervoor dat ze meteen uitgelaten reageert. En terecht. Valkenburg gaat voor het eerst in haar carrière. op het podium eindigen van een Europees kampioenschap. Antoinette de Jong gaat dat niet doen. Rijdt wel een dik persoonlijk record trouwens. 7 08, 52 voor Antoinette de Jong. Maar die zakt in het klassement. Want Martina Sablikova is haar dus voorbij. Gegaan. Dat is Sablikova dus wel gelukt. Maar Diana Valkenburg staat gewoon nog heel netjes en heel vier en tevreden voor Sablikova in het algemeen klassement. Dankzij die uh, 7.05.56 van haar. Goed, dat wat betreft de voorlaatste rit. We hebben nog twee Nederlandse die we nog uh, moeten gaan krijgen. In de laatste rit natuurlijk Irene Wust en Linda de Vries. De nummers 1 en 2 in het algemeen klassement. Irene Wust, hebben... Kan eigenlijk een boek meenemen of een tijdschrift. En ja, want kan mag... dat rustig gaan lezen onderweg. Want het, ze heeft zo'n goede uitgangspositie. 13,6 seconden ten opzichte van Linda de Vries. Haar concurrenten nu in de baan. 14,6 op Valkenburg. En op Martina Sablikova bijna 25 seconden. Ja, dan mag ze nog een tijd rijden van ze, rond, rond, rond, rond de ronde Dan wint ze hem nog altijd. Ja, dat, dat, gaat niet, dat, gaat, dat, gaat zo, dat gaat ze niet doen. Want ze wil hier natuurlijk Europees kampioen worden op een mooie manier. Dus het gaat gewoon een keurige race rijden. Misschien gaat Gaat zij wel Linda de Vries helpen. Een aantal roms. Om die in ieder geval mee te trekken naar een, naar, naar een goede eindtijd. Want er zijn ploeggenoten natuurlijk dit seizoen. Sinds dit seizoen afgelopen zomer stapte Linda de Vries over. Van de Ligaploeg naar TVM. de ploeg van Gerard Kemkus en Rutger Thijssen. Vorig seizoen maakte Linda de Vries haar debuut op een EK Allround. Dat was op die prachtige mooie buitenbaan. Die pittoreske buitenbaan in Boedapest. Daar werd ze vierde toen net geen podium. En nu moet ze dan dus wel op het podium gaan eindigen. Irene Wies neemt het in initiatief 200 meter heeft ze afgelegd in 1979. De snelste doorkomsttijd, de snelste opening van deze 5 kilometer bij de vrouwen. Ook zij moet dus nu dat ritme gaan zoeken. Ooit verloor ze 14 seconden in Colalbo op St. Maar dat was een jonge, onervaren Irene Wust. Ze heeft die ervaring inmiddels. Ze heeft ook gewoon een heel mooi persoonlijk record van 6,55. Dus dat zal Wust echt geen tweede keer gaan overkomen. Linda de Vries keert tot de zijkant van Irene Wust. Komt ernaast Wust? Ietsje nog voor op Linda de Vries. 600 meter en een 32 rond voor beide vrouwen als eerste rondetijd. Dat is goed. Dat zijn in ieder geval uh, pittige rondetijden. Uh, maar daar ben je natuurlijk ook wel verwacht van Irene. Van Irene maakt heel makkelijk die snelheid. En die, die gebruikt ze dan ook gewoon de eerste 600 eerste meter. Want ja, die snelheid heeft ze gewoon verwacht. Ze kost haar helemaal geen enkele energie. En rijdt ze rondjes 32-0. En nu is het zaak om zoveel mogelijk ja, de rondetijden zo snel mogelijk een, een pace te vinden. Waar, waar, waarbij ze gewoon heel veel van dit soort rondes kan gaan produceren. Dus deze rondetijd na 1000 meter is denk ik veel belangrijker. Want dit zal, dan zal ongeveer de pace worden. Ronde 32.5 vind ik een hele mooie ronde. En gaan we kijken hoeveel rondjes zij uiteindelijk onder die 33 seconden kan gaan rijden. 32.8 de rondetijd van uh, Linda de Vries die ook gewoon sneller is. Hè, een buffer heeft opgebouwd ten opzichte van Martina Sablikova van uh, bijna 2,6 seconden. Linda de Vries mag verliezen op Sablikova. 10,6 seconden. En mag verliezen op Diana Valkenburg. 98. 90 ste van een seconde. Nou, daar ligt ze dus ook gewoon nog ruim voor. Dus wat dat betreft ook het podium nog altijd eh, dik inzicht voor Linda de Vries. Die zelfs gewoon eh, de, in, het initiatief heeft overgenomen. Met 32, 9 doorkomt. 1,57, 76 voor haar. Irene wust nu, Erben, een rondetijd van 33, 4. Die verliest een seconde. Ja, die verliest een seconde. Die gaat van 32, 0 naar 32, 5 naar 33, 4. Dan kun je nog echt zien dat, dat Irene nog echt aan het zoeken is naar de juiste pace. Wat voor rondetijden kan ik eigenlijk rijden? Maar ze heeft nu het voor. Want ze heeft weer de, de binnenbochten. Dus ze kan weer na Linda de Vries rijden. En dan komt ze ook weer onderdoor. En zal ze dan ook weer een, een snellere ronde ronde tijd gaan rijden. Ik ben benieuwd. Wat gaat deze ronde tijd worden? Deze ronde tijd wordt 32-7 om 33-0 voor Linda de Vries. En beide zijn ook sneller nog altijd dan uh, Martina Sablikova was. Die met 6.57.16 de snelste tijd op haar naam heeft staan. Dus zij is ook gewoon echt bezig aan een hele goede 5 kilometer. Want Linda de Vries bijvoorbeeld heeft een persoonlijk record van 7,0808. Nou, daar rijdt ze dus op, gegeven, op, de, op dit moment gewoon dik, dik, dik, dik binnen. Sterker nog, ze rijden ook gewoon in de buurt van het baanrecord. Dat staat op 6,49. maar dat zullen ze toch dadelijk wel een keertje los moeten gaan laten. Ben je dan nou geneigd te denken. Hier zijn ze na 2200 meter. 32-9 voor de Vries. 33-2 de rondetijd van Irene Wüst. Allebei nog altijd veel sneller dan Sablikova was in deze fase. En Erben, jij ja, gebruikte net het woord pace, ritme, Ireen Wüst lijkt dat nu weer teruggevonden Inderdaad, te hebben. Inderdaad, het zijn lage 33, wat, wat een hele mooie pace is. En dan kijken we ook een beetje naar, het, naar, het, naar de tijd van Diana Volkenburg. In vergelijking met Linda de Vries. En dan is Linda de Vries op dit moment gewoon 5,6 seconden sneller dan Diana Volkenburg. Prima, dus niets aan de hand voor Linda de Vries. Die gaat, als het zo door blijft gaan, tweede worden op dit Europees kampioenschap. 32,9. Nu voor Ireen Wüst, die een versnelling doorvoert van 3, tienden van een seconde richting de 2600 meter. Arm op de rug. Bezit ze eerst Erik Bouwman, die geeft de ronde aan aan Linda de Vries. Dan Geert Kuiper, die ook nog de of die daar uh, volgens mij Linda de Vries aan het coachen is. Dan Rutger Thijssen, ook van TVM, die geeft er weer aan haar de tijd aan. En dan staat er ook nog Gerard Kemkes. Nou, wat zullen die allemaal roepen, zeg, naar uh, Irene Wust en Linda de Vries? Misschien wel gewoon, het gaat prima, het gaat top. Vooral ze doorgaan, niets aan de hand. Drie kilometer afgelegd, 33-4 de rondetijden. Ja, en dan rijdt de ronde 34 en dan komt ze door in een tijd van 4 op een 3 kilometer. Nou, dat vind ik dat... Het is gewoon een hele stevige tijd. Daarmee uh, kom je op op ieder Oranje kampvuurschap redelijk mee, hoor. Dus, uh, uh... Dat is een hele mooie tijd. Linda of Irene Bust heeft nu weer het voordeel van dat ze naar de binnenbaan toe gaat. Dus kan ze weer toerijden naar Linda de Vries. De doet ze ook. Daar profiteert ze maximaal van. En dan zal ze weer een, een, een gaatje slaan met de Linda de Vries. Een meetje of tien voorsprong heeft ze nu. Irene heeft nog steeds de armpjes mooi op de rug. En heeft, rijdt nog steeds mooi rustig. Met een rondetijd van 33.6. En Linda krijgt het nu wel moeilijk hoor. De armpjes komt erbij. Rondje 33.9. Het ziet er ook iets houteriger uit. En ze heeft echt moeite om het. Ritme vast te houden. En als ze het armpje er dan gooit Ja, gelukkig gooit ze hem nu weer op de rug. Want dat kan ze in ieder geval nog vanuit haar macht, vanuit haar beheersing rijden. Als het armpje eraf koort, wordt het een klein beetje te wild. Daardoor ja, de buitenbocht heen uh, inmiddels Irene Wüst. Linda de Vries het voordeel van uh, de binnenbocht. De rechter eind, dan rijdt ze weer op. Lijkt me iets dichter uh, weer bij Irene Buust te komen. Houdt die arm wat langer uh, van de rug af voordat ze hem teruglegt. 300 meter 300 nog te gaan. Buust nu ook in de 34 is 34 34-1. 06 nog maar. Iets Ietsje sneller dan uh, Sablikova was. En nu moet ze even doorschaatsen. Linda de Vries even inhouden. Anders wordt het ook een moeilijke kruising. De twee TVM-dames achter elkaar in hetzelfde ritme. op de kruising. Wus naar binnen toe. Linda de Vries naar buiten toe. En dan gaan ze dadelijk op weg naar de laatste twee rondes. van deze vijf kilometer. Ja, en dan heeft uh, Linda in ieder geval het voordeel gehad. dat ze. Dus, ondanks dat ze achter iedereen langskruisen. dat ze in ieder geval even achter iedereen aan, aan kon rijden. Dat ze even aan kon maken. Dat ze even de benen kon ontspannen. Want dat heeft ze wel nodig hoor. Heeft het nu wel heel erg zwaar. En Irene Wust ook al rondjes 34,6. En Linda de Vries heeft nog een rondje 34,7. Maar die heeft het heel erg moeilijk op dit moment. En Linda de Vries die mag dus 98 honderdste van een seconde verliezen op Valkenburg. Is nog wel ietsje sneller dan die aan de Jane Valkenburg was in de, deze slotfase van de 5 kilometer. Maar al te veel mag ze dus niet meer verliezen. Irene Wust door de buitenbocht heen op weg naar de bel. De bel voor de laatste ronde van dit Europees kampioenschap allround. Dat zij gaat winnen. Want dat erben, dat wisten we eigenlijk al heel lang. Zij gaan hem zeker winnen, want ze rijdt nu een rondtijd 34,8. Het is nog steeds sneller dan Volkenburg. Uh, maar Linda de, Vries, ja, Linda de Vries heeft het geluk dat Diana Volkenburg het ook heel erg moeilijk had in die laatste ronde. Want Diana Volkenburg eindigde met een rondtijd van 35,5. Ja, dat gaat, dus, dat gaat het denk ik net halen, maar het wordt wel heel erg krap. Irene Wust gaat de laatste bocht in. Het is de binnenbocht voor Irene Wust. 26 jaar, afkomstig uit Brabant uit Goorle. Maar woonachtig hier in Heerenveen. De armen op de rust. De Linda de Vries met de armen van de rug af. En hier komt Irene Buust in 7 95. Is zij voor de tweede keer in haar carrière de Europees kampioene allround. En met 7 0 77 doet Linda de Vries wat ze moet doen. Ze rijdt een dik persoonlijk record. Blijft Diane Valkenburg voor in het algemeen klassement. En dus is het 1 Linda of uh, Irene Wüst, 2 Linda de Vries en drie die aan de Valkenburger hebben. Ja, maar deed dan die Linda de Vries echt een hele goede 5-5 en 5, 5, 5, 5 kilometer reden? 7-0-2. Dat heeft ze echt fantastisch gedaan. En Irene natuurlijk. Ja, Irene is hier de kampioen. Irene Wüst voor de tweede keer in haar carrière Europees kampioen. Heeft het rood-wit-blauw inmiddels in de handen. Volkomen verdiend wordt zij Europees kampioen. En voor de vierde keer in de historie pakt Nederland de dubbel. De kampioen bij de vrouwen, de kampioen bij de mannen. En voor de eerste keer een Nederlands podium. Wüst, de Vries, Valkenburg. Genoeg dus om ook over na te praten hier aan de rand van de baan met Paulien van de Eutkom en eh, Jochem Uitenhaag. Gaan we straks uitgebreid doen, maar we hebben het nieuws van vijf uur uitgesteld. Daar heeft u natuurlijk alle recht op. Dus wij gaan eerst naar de uitgebreide ster-nieuws en ster van vijf uur. Exclusief in Studio Itzerda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 En unieke beelden van de Syrische president Assad. Hoe veranderde een keurige oogarts in een nietsontziende bruut? Dat er meer in Brandpunt vanavond kwart over tien bij de KRO Nederland 2. Op tix.nl vergelijk je de laagste ticketprijzen. Maar ook beenruimte, stiptheid en kwaliteit van alle airlines. Boek snel vliegtickets waar jij van houdt op tix.nl. De beslissing valt in Tijolf.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 Alarmnummer 112, niet altijd goed bereikbaar, zegt politiecommissaris. Miljardensteun voor Egypte en Europese schaadtitels voor Sven Kramer en Irene Wust. Het is een illusie om te denken dat het alarmnummer 112 altijd bereikbaar kan zijn... zegt hoofdcommissaris Hogendoorn in een reportage van KRO Brandpunt. Volgens de hoofdcommissaris is de techniek niet feilloos. Hij reageert daarmee op de verschillende storingen bij het alarmnummer. Vorig jaar juni was het nummer vijf uur lang niet bereikbaar. Twee mensen overleden, maar het is niet bewezen dat dat kwam doordat 112 niet werd bereikt. Die storing werd veroorzaakt doordat de verbindingen niet goed in de gaten werden gehouden door de politie. Uit een rapport over de 112-centrale van de politie blijkt dat de verbindingen al langer niet goed werden gecontroleerd. Dat rapport uit 2009 is in handen van de redactie van KRO Brandpunt. De Europese Unie heeft samen met een aantal andere financiële instellingen ruim 5 miljard euro geeft... Ik begin opnieuw. De Europese Unie geeft samen met een aantal andere financiële instellingen ruim 5 miljard euro aan Egypte. Daarmee wordt het democratiseringsproces in het Noord-Afrikaanse land ondersteund. President Van Rompuy van de Europese Raad maakte de gift bekend tijdens een bezoek aan de Egyptische hoofdstad Cairo. Het bedrag komt beschikbaar via subsidies en leningen. Mede als gevolg van de aanhoudende politieke onrust gaat het slecht met de economie in Egypte. In Parijs is de grote betoging tegen het homohuwelijk bezig. Tienduizenden mensen zijn de straat opgegaan. Aanleiding voor de betoging is het voorstel van president Hollande... om het huwelijk open te stellen voor homoparen... en homo's het recht te geven kinderen te adopteren. Het wetsvoorstel wordt deze maand nog behandeld. Op het Italiaanse eilandje, eilandje Giglio wordt vandaag de scheepsramp met de Costa Concordia herdacht. Precies een jaar geleden liep het cruiseschip met aan boord 4200 passagiers en bemanningsleden op de rotsen bij Giglio. Het schip kapzeiste en 32 mensen verdronken. Nabestaanden van de slachtoffers wierpen vanochtend vanaf een boot bloemen in zee naast het wrak. Daarna werd aan land een misgehouden ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Ook was er aandacht voor de bijdrage van de reddingswerkers. Na afloop werd een monument onthuld. Vanavond om kwart voor tien wordt op Gilio een minuut stilte in acht genomen. Dat is het tijdstip waarop het schip op de rotsen liep. Het wrak van de Costa Concordia wordt waarschijnlijk in september door de bergers rechtop gezet. Daarna wordt het weggesleept om gesloopt te worden. Vanuit Groot-Brittannië is de eerste van twee Britse vrachtvliegtuigen die worden ingezet bij de eh, vertrokken. Die, de, de, vr, de vliegtuigen worden ingezet bij de militaire operatie in Mali. Er gaan geen Britse gevechtstroepen naar het West-Afrikaanse land. De toestellen worden gebruikt voor het vervoer van Franse troepen en materieel. Zo heeft de Britse premier Cameron gisteren afgesproken met de Franse president Hollande. Franse troepen steunen het Malinese leger in de strijd tegen de moslimrebellen... die het noorden van het West-Afrikaanse land hebben veroverd. Irene Wüst is in Heerenveen voor de tweede keer Europees kampioen allround geworden. Linda de Vries pakte zilver, Diane Valkenburg het brons. Daarmee heeft het EK bij de dames voor het eerst een volledig oranje podium. Bij de mannen veroverde Sven Kramer voor de, keer rijde, eh, voor de zesde keer de Europese allround titel. Zijn ploeggenoot Jan Blokhuizen werd tweede, brons was voor de Noor Bukko. Kramer evenaarde met zijn zesde EK titel het record van Rintje Ritsma. Kramer greep in 2006 zijn eerste overwinning, alleen het EK van 2011 kende een andere kampioen. Kramer was er toen even tussenuit voor een sabbatical. In Hilvarenbeek is Lars van der Haar Nederlands kampioen veldrijder geworden. Hij ontroonde Lars Boom, die tweede werd. Afgelopen jaar was Van der Haar Nederlands kampioen bij de beloften. Bij de vrouwen werd Marianne Vos voor de derde keer op rij kampioen. In Hilvarenbeek eindigde ze met ruime voorsprong op Sanne van Vaassen, die tweede werd. Sabrina Stultjens eindigde als derde. Het weer met Marco Verhoef. Vannacht hebben we opklaringen, hier en daar ook wolkenvelden. Misschien in het Waddengebied een enkele sneeuwbui, maar het zal niet veel voorstellen. Minimumtemperaturen lopen uiteen van min 3 graden in de kustgebieden... tot min 6 in het oosten van het land. Dan morgen een dag met zonnige perioden, maar ook wel wat wolkenvelden hier en daar. In de kustgebieden kans op een sneeuwbuitje, verder is het lang droog. Maar in de middag neemt van het zuidwesten uit de bewolking toe. En in de avond kan er in Zeeland al wat sneeuw vallen. Temperaturen blijven de hele dag onder het vriespunt. De sneeuw van morgenavond breidt zich in de nacht naar dinsdag naar het noordoosten uit. En dat betekent dat de ochtendspits van dinsdag wel eens lang kan worden. Want ook dan valt er hier en daar nog sneeuw, met name in het midden van het land. In de loop van dinsdag gaat de sneeuw er geleidelijk uit. Misschien hier en daar een beetje zommer in het algemeen zal het bewolkt blijven. Maar het is wel een voorbode voor weer rustig winterweer de dagen daarna. Want vanaf woensdag krijgen we opnieuw met een hoge drukgebied te maken. De zon krijgt meer ruimte, het wordt droog. Overdag temperaturen rond het vriespunt. En in de nacht lichte, misschien wel matige vorst. <middels> Zeven minuten voor half zes, de laatste 37 minuten van sport op deze zondag. Ook die komen natuurlijk uit het stadion in Heerenveen... waar we een prachtige apporteo's hebben gehad van het Europees kampioenschap bij de vrouwen. De ritten zaten er net op, toen gingen we naar het nieuws. Dus het wordt tijd voor het nabeschouwen. Dat doen we de hele middag al met Jochem Uithagen en Paulien van de Eukom. Pauline, eh, om eens even te beginnen. Wusterheid naar de titel en de manier waarop. We wisten het allemaal, maar die was gewoon heel goed. Hè? was goed, was heel sterk. En wat me vooral opviel, was onze rechtstreeks tegen Linda de Vries. En die laat hij toch ook een ontzettend mooie race zien. Zij had 7-8 staan en rijdt een dik persoonlijk record. En ja, dat een hele mooie race. Want dat tweede, om daar dan toch even naartoe te gaan, dat is voor jullie wel de verrassing. Want jullie zeiden als Sabliek of nog op het krijgt: oh, wacht even. We hebben Steven Daalenboot staan en daar moeten we plaats voor maken. Want die staat bij Irene Wust. Iedereen Wuest zit op het bankje, de schaatsen zijn alweer uitgefeest met deze Europese titel. Uh, met een ja, mooie afsluiting in dit volle tie Ja, dat is echt waanzinnig. Een uh, volle tie-half. Uh, ja, dat is echt genieten. Mooi kan maar bijna niet. Was, jij, was je met jezelf bezig of was je ook met Linda de Vries bezig in deze rit? Nou, allebei wel. Ik bedoel, het was de bedoeling dat we allebei uh, 1-2 zouden worden. En, uh, ja goed, je weet dat Lena hard moet rijden, want Jana reed hard en Sablicova had ook nog wel hard gereden. Maar uh, ja, dan help je elkaar een beetje. Maar dat het uh, ja, zo mooi is uitpakken, dat is uh, echt top. Hoe zou je dit ooit EK willen omschrijven? Je had gisteren die ja, toch al ja, fenomenale drie kilometer. Hoe zou jij dat willen omschrijven dit weekend? Ja, de, een, een iets minder, 500. Een magistrale drie kilometer, een super 1500 en uh, ook een super 5 kilometer. Je bent dit seizoen op zoek naar je, je oude vorm. Hè? Dat zei je al aan het begin van het seizoen. Ik wil die oude vorm. Ben je daar nu? Ja, nou, ik denk dat ik wel een hele goede stap in een hele goede richting ben. En, uh, ik bedoel, als je toch uh, zoekt tijden eruit, En meestal ben ik beter in januari, of februari maart. en maart. Uh, als je dat hier in januari al neerzet. Dan, uh, ja, dit is gewoon een, een, een toernooi waar ik heel erg trots op mag zijn en ook ben. Geen Kramer kwam hier net het middenterrein oplopen met een champagnefles. Heb jij die gemist of niet? Ja, die heb ik zeker gemist. Ik zie alleen de resultaten van. Ja, het champagne ligt hier overal op de grond, ja. Ja, klopt, ja. Misschien gaan moet je wein. hem even uitleggen dat, dat je dat ook kan drinken. Ja, we gaan straks wel een feestje vieren, denk ik. Nu eerst naar het podium. Gefeliciteerd. Ja, dank je. Zo naar de ceremonie protocolair. Uh, we, we keren even terug naar dat moment. Hè, want we zeiden, Lina de Vries, dat was, uh, zeiden jullie, in feite de te pakken tegenstander... als Sablikova het podium nog op wilde. Ja. Maar juist zij verraste zo? Ja, ze, ja, ze rijdt hier gewoon zo'n dik persoonlijk record. En uh, dat, heeft ze nog, ja, dat heeft ze nog niet laten zien. En ook gewoon de race, de manier waarop... Ja, ze hadden natuurlijk echt een goede tegenstander aan Irene en ja, wat Irene net ook al zei, ze hebben elkaar echt uh, geholpen aan een, uh, een mooie eindtijd en uh, een 1 en 2 in het eindklassement. Jochem uitdagen 1 en 2 in het eindklassement. We kijken toch ook altijd even naar uh, de ploegen. En de, de, de, hè, we zijn Nederlanders, maar we hebben ook ploegen in Nederland. Ja. En dan zien wij dat de grootste ploeg weliswaar... maar hier wel ongenadig hard toeslaat dit Absoluut. hele weekend. Hè? Met een dubbel-dubbel. Zeg maar. Een dubbel-dubbel, twee keer goud, twee keer zilver... en ook winst op de 500 van Nitswitski. De Pol die meetraint en de 1500 meter bij TVM. Ja. Dus ja, dat, dat doen ze toch wel heel aardig. Wat voor signaal is dat naar de andere? Want we hadden het al over Blokhuizen die eventueel naar een andere ploeg moet. Nou, zo zouden we ook door kunnen filosoferen. Of een van die dames die wil winnen, misschien van Wus naar een andere ploeg moet. Gaan we niet opnieuw beginnen. Maar of zeg ja, Geeft het nee, dat... ook aan dat het niveau bij deze ploeg, met name voor het allround en de langere afstanden ongekend is. Ik, ik zeg het heel flauw, als rijders uh, fris en fruitig zijn en niet overtrained zijn... en zijn, behoren ze tot de beste bij TVM. En dat zie je gewoon. Ja. En dat zijn de beste rijders dan ook, dat en ook de beste rijders internationaal, ja, ja. Zeker, op het allrounder zeker. Kijk, bij de sprint hebben we twee andere hele goede ploegen. We ontkomen er ook niet aan, Paulien om te zeggen... dat het een fantastisch weekend voor het Nederlands schaatsen is... Eh, maar dat we na Sablikova, die niet helemaal in goede doen was... Eh, toch eigenlijk eh, de Noorse, maar dat hopen we dan een beetje... als ik toch eh, haar die vijf kilometer zie ja. rijden... en mogen we toch ook zeggen dat we de, de, het echte afscheid van Pechstein hier eh, gezien hebben? Nou, dat, dat, dat vind ik niet eigenlijk. Ik bedoel, ze heeft uh, dit seizoen ook al wel in de World Cup wel, wel uh, wat dingen laten zien. Ik heb het even niet helemaal paraat. Maar Pechstein moet je niet zo 1-3 afschrijven... Uh, ik denk dat zij er uh, um, wel weer kan gaan staan. Ze wel gaat weer... voor die 24e keer Olympische Spelen. Ik denk zo. dat ze volgend jaar gewoon weer up op die vijf kilometer staat er wel. Hoor. Ja, ik denk ik niet denk dat, ik dat je ook. er echt, uh, nee, nee, echt nee, nu... Mogen jij niet nee, nee, hou dan nee, nee, deze datum? Hè? dat 13 <laughs> januari, dat eenvoudige <laughs> presentator. Nee, ga, ga er maar na, want ik bedoel, ze is in Duitsland nog steeds uh, samen met Bekkert de beste lange afstandsrijder. Dus die plek voor de Spelen gaat ze waarschijnlijk gewoon claimen. Maar met de naam Bekkert uh, noemen we dan ook iemand... die we dit weekend in ieder geval ergens in de buurt van de top vijf toch hadden mogen verwachten misschien. En zeker op langere afstanden. Nou, de vijf is er niet eens aan toegekomen en de drie was een drama. Hè? Wat, wat is er aan de hand met die Duitse schaatsreizers? Ik heb geen flauw nou, idee. Niet vooruit te ik... branden. Nee. Het nee. nee. straalt ook niks vanuit. Ik bedoel, het is een langzame 500 meter rijdt, Maar ook zelfs die was echt wel heel slecht. Ik weet ook niet of Beckert had die last van haar rug ook of niet. Want ze heeft wel eerder blessures gehad aan haar rug. Maar ik weet niet hoe dat er nu uh, voor stond. Dus. Ja. Als wij in dat opzicht naar landen kijken... we zien éénlingen zoals Swings doorkomen. We zien de Noren bij de mannen in ieder geval weer een beetje aanhaken. En de Polen, riep iedereen dit weekend. Let ja. op de Polen. Uh, hebben die Polen gedaan, uh, met name aan de mannenkant... hebben die zeker gedaan, denk ik, wat we mochten verwachten? Ja, nou, absoluut. Ik bedoel, ze rijden gewoon goed. Ze worden, we hadden het straks over wat doet, de uh, wat doet Nederland voor het internationale schaatsen. Er zit al een aantal jaren een Nederlandse sponsor die dat ondersteunt... vanuit de transportwereld. Dus dat vind ik mooi, dat ze hier toch ja. de effecten. We hebben een Nederlander in Insel die een speedskating academy heeft opgezet. Dus aan alle kanten proberen natuurlijk wel de internationale schaatsen omhoog te krijgen. En dat zie je dus, dat het wel zijn resultaten begint af te werken. En zo'n zo Konrad Nitsvitsky traint ook weer mee bij TVM. Dus ja. dat straalt wel weer op het Poolse schaatsen af. En ik hoop dat Konrad ook weer andere rijders nog weer verder mee omhoog kan uh, krijgen. Een ander ding wat mij opvalt... is dat bijna altijd als je ziet dat een land Olympische Spelen uh, krijgt toegewezen... in welke sport dan ook gaan ze aanhaken. Schaatsen was ooit een grote sport in Rusland... Veel mensen hadden toch verwacht dat Russen en Russinen hier enige teken van leven zouden geven. Maar die hebben toch niet veel gezien voor die? Nee, die hebben niet, maar we hebben hier wel een oranje toernooi. Dus we moeten wel kijken van uh, wat, wat laten ze straks zien op de, op de afstandskampioenschappen. Ja, maar dan had je toch wel verwacht dat meneer even op zijn minst... even iets met wat meer spirit over het ijs zou gaan glijden. Ja, en toch ook de Russische vrouwen. Want hier en daar zeiden mensen, nou, let op, let op. Zou ook zomaar eens kunnen. Zijn toch ook wel tegengevallen, hè? 1500 meter. Ja, er moet wel wat gebeuren. Ik denk dat meneer Poetin weer loopt te vloeken vanavond. Ja, die, die heeft ja. er wat geld ingestoken, geloof ik. Ja, en, en, en dat blijkt ook wel. Dat geld dus niet de enige sleutel is. Kijk, op het moment dat je een getalent Nou ja, ik ben in Scobre, toch getalenteerd. is dus vanuit de in Amerika is opgegroeid. Op de Spelen laat zien dat hij gewoon echt wel mee kan doen. En blijkbaar het straalt toch een beetje uit dat hij bepaalde roem en wilde niet aan kan. En dan zo ongemotiveerd rondrijden. denk ja, kom op, een jaar voor de Spelen. Dan, dan wil je toch echt laten zien dat je straks in Sochi ook mee gaat doen. Ja, dat, dat, ik, ik, ja ik snap het niet. We gaan straks naar de ceremonie protocolair. Maar wij gaan eerst nog eens even kijken uh, wat Diane Valkenburg ons te melden heeft. Zij werd dus vierde uiteindelijk op de vijf kilometer. Staat voor het eerst op het podium, niet op die tweede plaats. Want daar kwam Linda de Vries dus uiteindelijk. Maar ze staat wel op het podium met bronzen treetje. Steven Dadenbouw, praat met haar. Ja, dat is je eerste podium, EK-podium. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja, was een goed toernooi. Ik zoek altijd, altijd weer naar punten die, hier, die beter kunnen. Maar uh, ah, het is wel goed toernooi nooit heb ik nooit gereden. Dus ik ben echt heel blij. Nooit derde geweest, dus uh, tevreden. Jij ging die slotafstand afstand inneming aan met de gedachte, nou, met de gedachte aan Sablikova Nou, ik heb eigenlijk niet eens naar Sablikova gekeken, want uh, ik, wist, ik heb niet naar achter gekeken. Ik wist wel, omdat ik dat hoorde, ik kon er niet onderuit dat het verschil met Linda heel klein was. Dus het krijg je dan toch wel mee. Maar ik heb niet naar achter gekeken, dus ik had echt geen idee. Ik wist dat ik gewoon een verschrikkelijk snelle rit moest rijden. iedereen ah, zat gewoon te ver voor, maar Linda zat nog na mij. En ik wilde gewoon voor Linda eindigen. Dus ik wist dat ik gewoon alles moest geven, een hele harde, goede rit moest rijden. En dat heb ik gedaan en ik kon niet harder. Ik heb alles gegeven. En uh, voor Linda was het te weinig, maar voor Sabrikova genoeg. Dus uh, dat is mooi. En verbaast Linda, Linda de Vries jou dan ook een beetje dat zij nog deze tijd rijdt? Ik bedoel, valt dat voor jou dan tegen? Nou, ze had gisteren ook al een goede drie kilometer. En uh, ze kan gewoon heel goed allrounden. Ze heeft eerder goede vijf kilometers gereden. Dit jaar heb ik ze nog niet van haar gezien. Maar uh, ja, ik had wel verwacht dat ze hier eraan zou te komen. dat ze gewoon dit weekend heel goed is. Dus dat vind ik niet zo gek. Ze er niet zo van te kijken. Met wat voor seizoen ben je bezig? Is het je beste seizoen, beste seizoen ooit? Ja, zeker. Ik heb net al even de analyse met Jack gemaakt. Je zit even op een bankje even te denken. Ja, weet je, het derde is mooi. Blij mee. Je streeft er altijd naar meer. Je wil beter. Maar uh, ja, een derde plek is nu goed en we kwamen ook gewoon tot de conclusie dat uh, het seizoen gaat gewoon hartstikke goed. Op alle afstanden verbeter ik me. Ik hou klasseringen die ik nooit eerder gehaald heb. Ik zit constant in de 4.05, in de 1.57. In de 7-0-5 in de, in de is een goede tijd. Dus al mijn tijden zijn gewoon beter. Dus we zijn op de goede weg. Ja, precies ja. Aan de andere kant is het natuurlijk ook, ja, hoe ver kun je nog verder groeien? Heb je het gevoel dat je al aan je top zit of kan er nog wel wat bij? Nee, ik kan zeker wat bij. Dat, uh, dat idee hebben we zeker. Ik ben een klein beetje stijfjes geweest deze week. moet even kijken waar het ligt. Heel veel op de bank gelegen bij de Fysio. Die heeft het goed losgekregen, maar uh, ja, dat zijn toch tekentjes dat ik... Ik ben hartstikke fit, maar net even niet, uh, het gaat net even niet automatisch en zo. Dus er zijn altijd punten die verbeterd kunnen worden. Gelukkig maar, want uh, ik wil meer. Ja, dat, wat ook handig is, is dat je je nu met deze derde plek gekwalificeerd hebt automatisch voor het WK. Ja, dat dacht ik al, dat hoopte ik al en dat is, uh, dat is een mooie bijzaak. Maar het ging hier echt om het kampioenschap. Ik heb me helemaal niet bezig gehouden met die WK-plaatsing. Dat hoor ik nu, hoorde ik nu net pas. Uh, dat, is, uh, dat is een mooi extraatje, maar het ging hier gewoon om het podium en, uh, en een goed nooi rijden. En dat heb ik gewoon gedaan. Dus dat is vooral waar ik blij mee ben. Hoort hier de felicitatie bij? Uh, ja, ik denk het wel. Mag al, hoor. Gefeliciteerd. <laughs> Dank je wel. Like an outfit. Gaan we naar Sebastian toe? Ja, dit is heet... Uh, ja, prachtig. Ja, ik zit nog even te kijken hoe dit heet. De Good Heart van Virgil Sharky. Um, hier op de baan. Wij zitten achter het glas. Maar is alles in gereedheid? En die uh, paarden zijn op de baan gekomen. De Arslee. We gaan naar de ceremonie protocolair. Sebastian Timmerman, jij hebt daar veel beter zicht op, hè? Uh, er staan drie Nederlandse vrouwen achter het podium. En uh, daar zijn in totaal vijf Nederlandse vlaggen gehangen. Want ja, we gaan zes mensen dadelijk in totaal hulderen. En maar één niet-Nederlander, dat is de Noorba Bukku als nummer drie bij uh, de mannen. En nu wordt omgeroepen dat Iering, juist, Huust de, de nieuwe Europese kampioen is. Bij de vrouwen met een puntentotaal werd erbij gezegd van 160.889. En dat is een verschil met de nummer 2 van uh, bijna anderhalf punt. En die nummer 2 is Linda de Vries. En dat is het grootste verschil ooit trouwens op een Europees kampioenschap. Lin uh, Irene Wust heeft de gouden medaille gekregen van Otavio Cinquanta. Ja. De voorzitter van de ASU. Zou die er nog wat hebben toegefluisterd nou, over ik die? Brief? Vond, ik vond het toch wel even spannend. Want uh, ja, Irene heeft natuurlijk een open brief gestuurd aan, aan, aan Cinquanto. En Cinquanto heeft gezegd van uh, ik, ik lees geen brieven van, van sporters. Die heeft het gewoon verscheurd en weggegooid. En nu moet, ze natuurlijk, uh, de, moet hij natuurlijk de medaille uitreiken. Maar ik zag niks, ik zag gewoon uh, Misschien heeft iedereen namelijk in de keurige, keurige in ontvangst en uh, dit gaan we niet uitvechten hier. Uh. Tijdens de huldiging van het Europees kampioenschap. Hij heeft in ieder geval wel iets tegen haar gezegd. Terwijl hij inderdaad zei. I, I, I do no talk with sporters. Ja. Eerder, uh, eerder dit weekend. Maar hij heeft ze in ieder geval gefeliciteerd. Doet hij ook met Linda de Vries. Die voor de eerste keer in haar carrière op het podium staat. Bij haar tweede Europees kampioenschap. Goed toernooi gereden. Gegroeid ook in dit seizoen. Prima gedaan, Linda de Vries. En dat kunnen we ook zeggen van de nummer drie. En dat is uh, Diana Valkenburg. Ook zij gaat voor de eerste keer plaatsnemen op het podium. Van een Europees kampioenschap. De naam is uitgesproken door de speaker, ook voor haar. Uh, applaudisseert Tiaf. En nog maar eens een keer gezegd, voor de eerste keer in de schaatshistorie... staan er drie Nederlandse vrouwen op het podium naar een Europees kampioenschap uh, All allround. Ja. En dat kun je dan verwachten. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dat uh, gaat er nu door Veen, terwijl Valkenburg de kussen en uh, de handschut en de kussen geeft aan Irene Wust en daarna ook aan Linda de Vries. En ze nu alle drie van uh, de scheidsrechter, dat is mevrouw Siegel uit Italië, is volgens mij het zusje van uh, oud schaatser Roberto Siegel nu uh, uh, de bloemen uh, hebben gekregen. En dan zullen we dadelijk, denk ik, al gaan luisteren naar het uh, eerste Wilhelmus, namelijk het Wilhelmus. ...van uh, het vrouwentoernooi, maar er moet natuurlijk ook nog een kans uitgereikt worden. En ook die kans wordt uitgereikt door de hoofdschrijdsrechter bij de vrouwen, mevrouw Siegel. En die kans gaat nu om de schouder, de linkerschouder. Daar rust hij op van Irene Wust met een mooi geel met blauw lint daaraan. En daar staat dus op Europees kampioen Allround Schaatsen 2012-2013. En dan zullen de dames nu de hoofdband gaan afdoen, denk ik, inderdaad. En dan gaan we luisteren voor de eerste keer naar het Wilhelmus. Over een maand verdedigt ze haar wereldtitel Allround. Dat gaat ze dan doen in Hamer. Laatste twee seizoenen werd zij wereldkampioen Allround. En nu is ze ook weer voor de tweede keer in haar carrière. Maar er zat wel een paar jaar tussen Europees kampioen Allround. De foto's zullen genomen gaan worden van het podium bij de vrouwen... Wust De Vries en Valkenburg. En daarna zullen we gaan kijken naar de huldiging bij de mannen. We praten er even over door met onze analytici hier. Mensen die zelf op zo'n podium gestaan hebben. Jochem, als je op dat podium staat na zo'n weekend... ...is het een soort ook... Het is natuurlijk een schitterend moment, maar ook een soort ultieme opluchting... van het is allemaal toch maar weer gelukt of zo. Nou, absoluut. Ik, ja, ik had heel vaak, te, of heel vaak, alsof ik het <laughs> dagelijks... Opstond, maar af en toe zover, ja, dit is de gedachte. Op dit treedje wilde ik staan toen ik hier vrijdag startte. Dan kijk je zo, nou ja, daar moet ik terechtkomen. En dan sta je daar op de zondagmiddag en heb zeggen: yes, het is gelukt. Paulien, jij stond er ook ooit op die zondagmiddag, die prachtige zondagmiddag. In een weekend dat je niet helemaal misschien inging van dat je dacht, daar sta ik zondagmiddag. Of dacht je dat stiekem toen wel? Destijd? Ja, stiekem. Dat, voor iedereen was het meer een verrassing dan voor, je, of niet, dan voor jezelf. Maar je, bent, je hebt altijd wel je doelen natuurlijk. Het ah, was wel een beetje een verrassing, maar het is gewoon mooi als, je, als het voorbij is. En je hebt gedaan en vooral het maximaal eruit gehaald en je staat daar, zeg maar. En 1, 2, 3. En als Mooi. je daar dan staat, gaat dat in een soort. Het, het, het gebeurt in een soort trance wat er nu allemaal gebeurt voor mensen. Of ben je juist dat nog heel erg bewust? Nou ja, ik had eigenlijk het, heel stom. Ik had echt het idee van uh, als ik het sport zie en ik zie mensen winnen en ik hoor het wel helmens, Dan ben ik zo er, kan ik zo geëmotioneerd raken dat ik moet janken om het zo te zeggen. En ik stond en ik, denk, nou, dat, dat zullen wel tranen worden. Maar dat was het dan weer niet. Maar het is wel heel intens, dat moet ik wel zeggen. Toch ja. ja, ik, ik, ik, ik, ik, ik erg me vaak enorm aan de traagheid van dat huldigen. Dat, dat moet ik heel eerlijk zeggen. Want er moet allemaal zo, allemaal zo. En er zitten ze een ene moment mensen die zich aan Ja, je moet snel komen. Maar vervolgens sta je nog weer drie minuten te wachten. Terwijl je net dat interviewtje had willen geven of zo. Maar ik, ik weet mijn laatste titel, EK, in, in 2005. Toen had ik ook echt wel, op de het zo'n beetje... Mm, ja. Nou, toen heb ik het uiteindelijk de tranen laten gaan. We gaan nu naar de mannen. Sebastian Timmerman. Nou, kijk naar beneden. Zijn naam wordt nog net niet omgeroepen, omgeroepen maar wel zijn punten, record. Voor. laten we maar even meeluisteren 2013 namens Nederland met 148.584 punten Sven Kramer Nou zo klinkt dat dus om 10:30 eh om eh nou, ongeveer 10 minuten over half zes op deze eh, zondagmiddag in januari, Sven Kramer voor de zesde keer in zijn carrière Europees kampioen. Ottavio Cinquanta schudt hem de hand en rijdt hem de gouden medaille. Doet hem om de nek. 2007 op die buitenbaan van Colombo, Daarna Colomna, Heerenveen, Hamar en Budapest. En nu dus weer in Heerenveen, Sven Kramer kampioen. En de tweede plaats gaat ook naar Nederland. De tweede plaats gaat naar de man met een Obrani uit Noord-Holland. Maar die toch weer ja, wel een goed toernooi reed. Maar die vijf kilometer, daar zat het hem in. Jan Blokhuizen, desondanks eindigt hij heel netjes op de tweede plaats. Voor hem is dat alweer de derde keer op rij dat hij tweede wordt in het Svenloze seizoen werd hij tweede in uh, uh, Colalbo achter Ivan Skobrev. Vorig jaar in Budapest werd hij tweede achter Kramer. Nu Idemdito. Ja, en het begint toch een beetje de eeuwige nummer drie te worden. Daar staat hij weer uit Noorwegen. Voor de derde keer op rij wordt Hawa Bukku de nummer drie van het Europees kampioenschap. Tweede keer op rij, moet ik trouwens zeggen. Hij uh, verloort toch ook een hoop op de vijf kilometer... Vergoeden wel veel weer met een hele nette, hele degelijke 10 kilometer. En staat er toch weer op dat podium. Maar we hadden net als zo vaak in het verleden toch wel weer iets meer van hem verwacht. Bukkou heeft de bronzen medaille gekregen van de voorzitter van de internationale schaatsunie. En schudt de handen van Jan Blokhuizen en van Sven Kramer. En de scheidsrechter Jan Bolt, dat is een Nederlander, die mag nu de bloemen gaan uitreiken. Dat doet hij natuurlijk als eerste aan Sven Kramer. Dan aan Jan Blokhuizen die denkt, normaal zegt de scheidsrechter wat tegen mij. Laat ik nu maar uh, als eerste het praatje gaan aanknopen. Want die riep al wat in de richting van Jan Bolt op het moment dat Bolt uh, nog met de bloemen aankwam gelopen. En ik, denk, uh, ik ben benieuwd hoe het met het noise is van Jan Bolt. Want hij uh, mag dus de bloemen gaan uh, uh, geven aan de enige niet-Nederlander op het podium van dit Europese schaatsen in Heerenveen. Namelijk Hoa oh, Bukku. Daar is de lauwerkrans. Hij is het gewend van Sven Kramer. Hij heeft er al zoveel ooit om zijn schouders gekregen. Maar iedere keer opnieuw moeten we concluderen dat hij gewoon de beste schaatser is. Niet alleen van Europa, maar ook gewoon van de wereld. En we kennen het plaatje, we kennen de muziek, de hymne. We gaan er weer naar luisteren. Hier is weer het Wilhelmus. Het gejuich, het applaus en het Wilhelmus. Het volkslied dat uh, het best past bij het schaatsen. Vooral bij het allround schaatsen. En dat bleek dit weekend maar weer eens. Vijf van de zes podiumplaatsen gingen naar Nederland. Bij de mannen dus één kamer. Twee blokhuizen en drie buku. De foto's kunnen genomen gaan worden. En daarna gaan Kramer en Wust allebei plaatsnemen in een Arreslee. Voortgetrokken door prachtige Friese paarden. Ik ben geen Ed van der Bent, maar ik zie wel dat het Friese paarden zijn. En dan zullen ze een uh, mooie erenronde gaan maken door nog altijd het bomvol Tiel. Want ja, iedereen wil natuurlijk zien hoe de beste twee o van Europa en trouwens ook van de wereld gevuldigd worden. En trouwens ook uh, van de wereld. alleen van de uitkomst zegt Sebastian Timmerman. We hebben nog een WK te gaan. Ja, je, je zegt nooit, maar zijn de kaarten ook daarvoor een klein beetje Europees geschud, zeg maar? Nou, ik denk als je kijkt naar de laatste, laatste WK, dan, uh, dan kan je dat wel een beetje concluderen. Uh, misschien vanuit, uh, ja, vanuit, bij de dames en vanuit Canada dat er nog wel wat uh, concurrentie kan komen. Wellicht Amerika en bij de heren, nou ja... Um, Alleen Amerika gaan ja, ja, En kunnen wij hopen uh, dat Sablikova misschien toch zodanig verbeterd is... Uh, dat zij iets, iets meer zich kan mengen in dat Nederlandse kamp, laat ik het dan zo zeggen. Ja, het, zou wel, het is natuurlijk wel leuk voor, uh, voor het, het toernooi als zij uh, als fit is. Ja. En, uh, maar ja dat, ja, dat zullen we af moeten wachten. Jochem uitdagen, uh, we hebben ook een uh, WK-afstanden. En als we dat even gaan vertalen richting Olympische Spelen, dan hebben we daar tien gouden medailles te vergeven. Met de ja. ploegachtervolging bij 12 inmiddels. Um, doe, eens een, doe eens een gokje hoe het Nederlands schaatsen staat... want dat zal toch ook een beetje de graad mee te worden? Wat, met, met wat voor medailles wij dan zonder tot in... Maar laten we eens naar de gouden medailles kijken. Waar, waar, waar zitten wij echt op dat je zegt dat, dat moeten wij? Nou, dat ik de, bij de heren zou je moeten zeggen... dat we minimaal de 5 en de 10 kilometer in de ploegachtervolging moeten winnen. We hebben een aantal enorme goede duizendmeterrijders. Um, 500 meter is Jan Smeekers op het algemeen heel goed... en Gebroeders Mulders doen het, doen het goed... En je ziet dat ze wel beter worden door de jaren heen. Dus ik, ik, ik, denk, ik denk dat dat ja. gewoon op zich... We kunnen alle afstanden winnen. Alleen dat moet wel op een moment uh, gebeuren. Alleen de 500 meter blijft dit jaar een beetje achter. Als we dan, ja. En als we naar de vrouwen kijken, Pauline, dan... dan de, daar zitten we, hebben we toch ook wel een aantal echt specialisten op afstanden. Die nog voorlopig voor ons maar een beetje buiten bereik zijn. Nou ja, we hebben wel... Uh, ik, ik moet zeggen, maar bij de sprintafstanden hebben we toch ook wel uh, goede sprints in huis. Um, waar zeker kansen liggen. Uh, 1500. Nou, hebben we, ook, we hebben ook eigenlijk dus de, de genoeg 500 rijders in Nederland. En ik moet zeggen, ja, ik denk de lange afstand dat daar... Uh dat we daar nou ja, kijk, als je heel reëel bent, zeg je 25 meter en 3 kilometer kan ja. iedereen in Wüsteg gewoon ja. meedoen. 5 kilometer hebben ze op die maar ze laten een behoorlijke uh, race nu zien. Want de specialisten op de lange afstand, waren hier ook. Uh, 1000 meter hebben we een aantal goede sprinters. Alleen de 500 meter dames, misschien ja. Margot groot boer als je kijkt naar de huidige resultaten. Uh, verder vind ik, ja, vergeet ik nu iemand, heb ik nu, nu tekort? Het valt ja, stil. Ik, zit, ik, zit, ik zit ook even mee te denken. Ik geloof uh, dat jullie dat, dat allemaal heel goed, goed in beeld uh, <laughs> hebben met elkaar. We gaan het weekend een beetje uh, uh, afsluiten. Um, Jochem, ik start met jou. We hebben een weekend zien waarin als we nou de uitslagen optellen... we eigenlijk redelijk kunnen zeggen. Dat hadden we ook ongeveer een beetje zo kunnen zien. We hadden Sablicova misschien wat hoger nog in de klassement zien. En toch is het een heel goed weekend voor het schaatsen. Want er is iets voorspelbaars geweest. Maar er is ook wel veel onvoorspelbaars geweest. Ben je dat met me eens? Ja, ik vind dat dat niveau in de breedte wel omhoog gaat. Je ziet het Tussen de Irene, het verschil met nummer 2 is ik nog nooit zo groot geweest wat ze nu roepen. Maar ik vind daarachter dat het best wel dicht bij elkaar zit. En je ziet eigenlijk door een verrassing van de Linda de Vries dat ze gewoon keurig tweede wordt. Dat Diana voor het eerst op het podium staat. Dus ik vind dat wat dat betreft tussen de uh, grote verwachte zaken vind ik toch, zie ik toch kleine verrassingjes Waarbij ik nog wel blij, ook wel weer het idee heb van zeker omdat nu voor het eerst maar acht rijders de laatste afstand rijden. Dat de overheersing van Nederland in de laatste ritten niet te groot zou moeten gaan worden. Oké, okay, dat is een, een waarschuwing. Bij de mannen, Paulien, was dat uiteindelijk niet zo. Twee Nederlanders niet bij de laatste acht. Ja. Vervelend voor hen individueel, maar goed voor het schaatsen, zei ik. Ben je daar mee me eens? Nou ja, het is zeker dat, er, uh, dat het wel wat internationaler is... en dat het niet een, uh, een 1, 2, 3, 4 is uh, geworden. Uh, nou, en je zag er ook inderdaad wel nieuwe namen... die zeker een hele goede 10 kilometer neer konden zetten. Dus ja, het niveau is daar ook wel... Uh, het zijn wel meer landen die, die in de top, uh, top 8 komen. Wij gaan het weekend met jullie besluiten. Dank voor al jullie kundige commentaren en dan. alles wat je met ons hebt willen delen op deze radio. En bij een volgende gelegenheid zijn jullie er wat ons betreft graag weer bij Jochem uitgegaan, Paulien vanuit. Komt zeer dank, dank dan. voor al jullie deskundige commentaar dit weekend. We hebben nog een klein beetje andere sporten natuurlijk, want in Nederland wordt er niet gevoetbald, maar in de landen om ons heen volop voetbal langs de lijn. Ja, bijvoorbeeld in de Premier League wordt gevoetbald. We waren er zelf bij vanmiddag. Manchester United kreeg Liverpool op bezoek. Een wedstrijd die dus vroeger de predicaat topper droeg. Maar de vraag is, hoe was dat vandaag? Voor ons keek Ragnar Niemeijer. Nou, toegegeven, in Engeland de afgelopen dagen is er wel degelijk discussie geweest over een duel tussen de koploper Manchester United en de nummer 8 van de Premier League, Liverpool wel een topduel is. Maar als je kijkt naar de landstitels... United-recordhouder Liverpool op de tweede plaats... dan was er geen misverstand. Dit is nog altijd de klassieker van Engeland. Die wordt gewonnen aan het einde van de rit... met 2-1 door Manchester United. 50% van de doelpunten van Robin van Persie... want hij mag na 19 minuten de 1-0 maken. Een lage voorzet van de Franse linksback evra en van dichtbij snel binnengeschoten door Van Persie die ook belangrijk is bij de 2-0. Hij neemt de vrije trap waarop hij wraak kan inkoppen. Of was het nou Vidic die de bal nog aanraakte? Dan zijn er 10 minuten gespeeld in de tweede helft. Liverpool de mindere ploeg en eindelijk wordt het dan een wedstrijd. Want na die 2-0 voelt het misschien wel als over. Maar Sturridge, de man die kwam van Chelsea, maakt de aansluitingstreffer. En dan probeert Liverpool eindelijk het heft in handen te nemen. United gaat fouten maken. Er komen wat mogelijkheden voor Liverpool. En dat is eigenlijk de leukste fase van de wedstrijd. Suarez opeens in beeld... de nummer 2 van de Engelse topscorers. Lijst van Persie, de koploper daar. Maar Suarez toch niet zijn beste wedstrijd voor Liverpool. De kansen zijn er voor Sturridge halve kansen... maar United houdt stand en pakt dus de drie punten... in dit toch topduel, deze klassieker in Engeland tegen Liverpool. Drie punten dus voor Manchester United. Manchester City had op papier, of heeft op papier de lastige uitwedstrijd te spelen bij Arsenal. Wat toch in wat mindere doen is. De ruststand is dan ook 2-0 voor Manchester City. Chelsea klonk gisteren op naar de derde plaats. Achter de twee clubs uit Manchester door een 4-0-overwinning bij Stoke City. Het werd daarbij een beetje geholpen door Queen's Park Rangers dat Tottenham Hotspur op 0-0 hield. Waardoor Tottenham Hotspur nu naar de vierde plaats zakte. In Italië verspelde landskampioen Juventus punten bij Parma. De koploper kwam niet verder dan 1-1. De concurrentie profiteerde optimaal. Lazio won met 2-0 van Atalanta. En Napoli versloeg Palermo met 3-0. En zijn volgen Juventus op de ranglijst met een achterstand van 3 en 5 punten. Inter won gisteren al een keer met 2-0 van Pescara. En staat vierde. Vanavond nog een wedstrijd. Sampdoria ontvangt AC Milan. En dan in Spanje, waar de spanning steeds verder te zoeken is. De laatste jaren was het natuurlijk altijd Barça tegen Real. Maar dit seizoen is die laatste club de kluts. En aansluiting met de Catalanen volledig kwijt. Barcelona speelde vanavond nog wel de moeilijke uitwedstrijd. Tegen Malaga, de nummer 5 gaan ze spelen in de Primera Division. Maar Real Madrid kwam gisteren tegen hekkersluiter Osasuna. Niet verder dan een 0-0 gelijk spel. En u heeft, u hoort het goed, is geen spelfout. 18 verliespunten meer dan de club uit Barcelona. Dat was het buitenlandse voetbal. Volgend weekend voetballen we ook weer in Nederland. Vandaag deden we aan veldrijden in Nederland. En in Hilvarenbeek veroverde Lars van der Haar zijn eerste nationale titel bij de elite. Na afloop sprak de Leijen Lars met Gio Lippens. De Nederlandse kampioen pakte meteen een stoel bij. Uh, wat een overmacht. Ja, ja, het was hier gelukkig gewoon heel veel bochten. En mijn zwakste punt was vanaf de, vanaf de berg naar langs de finish en een stukje door. Tot en met de schuine kant. En uh, dat merkte ik ook al wel snel. Een Boom die kon daar makkelijk terugkomen en ik kon daar niet doortrekken. En... Uh... Maar daarna zat ik gewoon weer heel de hele tijd te wachten... zodat ik weer een keer door kon fietsen... omdat ze gewoon niet zo goed stuurden als ik. en Daardoor zou ook bijna Van Amerongen terugkomen. En net toen ik zie dat Van Amerongen ging terugkomen... denk ik, ja, nou moet ik alles op alles. Dus dan heb ik gewoon gevolg eh, gaan rijden. En ik kon ze heel goed onder druk zetten. En, uh, ja Dan ben je weg. En dan denk je, oei, dat is nog niet eens kwart koers. Joh. Dat wordt nog een hele lange wedstrijd. Maar, uh, ik heb het tempo kunnen houden... En... Ja, op de weg heb ik gewoon hard gefietst. Ik kon waarschijnlijk niet zo hard fietsen als zij, in de bochten maakte ik dat elke keer weer dubbel en goed. Ja, want op de weg uh, verbaasde jij je bijvoorbeeld over de manier waarop Lars Boom na één rondje, waarop hij echt als een soort sneltrein over je heen kwam? Ja, ik weet dat hij dat kan, dus dat had ik ook wel verwacht. Maar nou, ik had niet verwacht dat hij er zo hard overheen kwam, dus toen moest ik even aanpoten. Maar ja, na, na twee bochten zat ik ook weer goed in zijn wiel, dus uh, dat was goed. Hoe zie jij dit, dit kampioenschap, ook als een historisch moment, toch het moment van de machtsovername? Ja, zei hem toch al de laatste zes jaar wint. Dan kunnen we dat zoiets zeggen, ja. Maar uh, ik denk vooral gewoon dat ik laat zien dat ik heel goed bezig ben. En uh, kijk, als het hier niet had gevroren had het waarschijnlijk anders uitgezien. Maar uh, dat is nu gelukkig niet zo. En uh, ja, ik denk, ik ben hier gewoon heel blij mee. En uh, ik ben blij dat ook die trui weer terug is. Twee keer wereldkampioen bij de belofte. Over twee weken hebben dat WK in Louisville in Kentucky. Als het daar erbij ligt, zoals het er hierbij ligt... dan zou het ook wel weer eens een keer een unieke prestatie kunnen worden. Lijkt het een beetje op wat Boom heeft gedaan in de tijd... Ja, ik hoop het. Het zou mooi zijn. Als het daar snel ligt, dan uh, maak ik zeker kans voor een top vijf plek. Maar ik uh, denk dat ze zeker op zo'n WK als ik erbij zit wel bang voor me zijn. Dat ik ook natuurlijk nog mijn eindschot heb. Uh, iemand als Kevin Powers, misschien iets minder, maar iemand als uh, Albert die zal er niet blij mee zijn. Uh, maar kijk, ik denk die mannen hebben gewoon zo'n grote motor. Uh, ik denk dat die nog niet zo heel erg bang voor mij hoeven te zijn. hoor. En, uh, en als ze dat zijn, dan mogen ze dat lekker zelf weten. En dan uh, zien we het in de wedstrijd wel. We zien midden in de wedstrijd wel, zei Lars van der Haar... dus de Nederlands kampioen veldrijden, En hij had het over ze, en dat zijn de Belgen. En daar werd Klaas van Toornhout nationaal kampioen veldrijder. Redelijk verrassend toch wel. Op het parcours in Mol bleef hij grote namen. Titelverdediger Sven Nijs en Kevin Pauls voor. De wereldkampioen Niels Albert eindigde daar zelfs als vierde. En de verrassende overwinning van Van Toornhout... betekende overigens zijn eerste nationale titel voor België. Het was een halve marathon in Egmond, gewonnen door Abera Kurna. De Ethiopische atleet bleef de Keniaan Vincent Kipruto... En genoot Bonsa Diba voor, die dus tweede en derde werden. De wedstrijd bij de vrouwen werd gewonnen door de Keniaanse Hella Kiprop. Parcours in Egmond gaat voor een deel over het strand. Michel Butter eindigde als negende en was daarmee de beste Nederlander. En bij de vrouwen was die eer voor Andrea Deelstra, die dus uiteindelijk zesde werd. Hij heeft nog één berichtje voor mij, dat gaat over skispringen. Wendy Fuik, Nederlandse skispringster, is op de 24ste plaats... geëindigd bij de wereldbekerwedstrijd in het Duitse Hinterzarten. Ze noteerde sprongen van 87 en 89... Meter. Lara Tomei, tweede Nederlandse deelnemer sprong 70,5 in de eerste sprong en haalde dus de tweede sprong niet. De Japanse Sada Takanashi won voor de volledigheid de wedstrijd met 98 en 105 meter. Het zit erop. Hier in Tialaf gaan de mensen langzaam naar huis en in de Champions League gaan ze nog wat met elkaar nakaarten en drinken. Het was een prachtig schaatsweekend. Veel Nederlandse successen. De grootste voor Irene Wüst, Europees kampioen bij de vrouwen. En Sven Kramer, Europees allround kampioen bij de mannen. Dit was Langs de Zometeen het uitgebreide Radio 1-journaal. 12 januari 2010. Haiti wordt getroffen door een zware aardbeving. De eerste images van Haiti are confirming de world's worst fears. Meer dan 100.000 mensen komen om.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 Vanavond in de tv-show Robert en Brink met het beste uit All You Need... en hoe het met een aantal geliefden uiteindelijk afliep. En Harpiste Lavinia Meijer, Zuid-Koreaanse, geadopteerd door een Nederlands gezin... over de emotionele ontmoeting met haar biologische vader. Plus zelf mee topondernemer Wim van der Leegte, redder van NETCAR... een unieke figuur in ondernemersland. De tv-show vanavond, Nederland 1. Dit is Radio 1.